De Oelazen die vastzit in Rusland vraagt koning Willem-Alexander in een brief om hulp. Oelazen hoopt dat de koning haar situatie bespreekt met de Russische autoriteiten... ten zijn bezoek aan het land volgende week. Dan is de afsluiting van het Nederland-Rusland jaar. De activisten zit samen met bijna 30 andere opvarenden van de Arctic Sunrise... bijna anderhalve maand vast. Vanaf vandaag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren niet meer direct te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het kindje zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft, kan een derde vakje worden aangekruist op de geboorteaangifte. Duitsland is hiermee het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. Ouders van interseksuele kinderen moesten tot nu toe snel na de geboorte beslissen of ze hun kind als jongen of meisje laten registreren. Vanaf nu kan iemand die als interseksueel geregistreerd staat later zelf beslissen om als vrouw of als man door te gaan. Meestal wordt zo'n voorkeur tijdens de puberteit duidelijk. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw cultuurpaleis. De stad wil er maximaal 181 miljoen euro voor uittrekken. Het gebouw wordt in 2018 het onderkomen van het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor moeten wel gebouwen worden gesloopt. Tegenstanders vinden het miljoenenproject geldverspilling. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Het geld komt vrij vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt tussen regering en oppositiepartijen. Filmmakers krijgen financieel voordeel als ze hun geld in Nederland uitgeven. Zo moet worden voorkomen dat producenten naar het buitenland vertrekken. De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden veranderd in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten. Volgens de partij is Brabant een vertrouwde naam die beter past bij de Brabantse identiteit dan Noord-Brabant. Het weer, de komende uren buien in het westen, noordwesten en later ook het midden en noorden van het land tot 12 tot 14 graden. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het en op.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 身旁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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen Amersfoort-Noord en Brugge, 3 kilometer. A7 Herenveen groningen tussen Hoogkerk en knop plein 4... A8, Zaandam-Amsterdam tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein, 4. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Badvoerdorp, 7. De A12, Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Gouda, 4. En op de A13, Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid, 3. A15 dan, Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en de Hardingsveld-Giessendam, 4. En op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Knooppunt-Terburgseplein, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinvlaag.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 naar Charlie Christian en de Celestial Express. Een, um, nummer, van een, gelijk... Excuse. een nummer van een gelijknamig album, uh, Celestial Express. Charlie Christian is uh, eigenlijk een van de van die eerste bekende jazzgitaristen En um, hij is onder andere uh, heeft hij deelgenomen aan de band van Benny Koetman. Hij is daar begonnen in uh, 1939, om precies te zijn op augustus. Uh, 16 augustus heeft hij auditie gedaan... Zijn, uh, zijn eerste auditie was een, uh, ja, een proefnummertje middags, Maar dat ging helemaal niet zo lekker. En de producer die wilde hem eigenlijk toch wel heel graag erbij hebben. En heeft gevraagd of hij s'avonds nog een keer terug wilde komen. En um, toen heeft hij meegespeeld. En uh, toen, uh, toen wilde Benny Goodman eigenlijk hem uh, uh, laten merken... dat hij helemaal niet geschikt was. En uh, riep om de uh, Rose Room te draaien. Een nummer waarvan hij dacht dat... Uh, uh, Charlie Christian me niet kende, maar Charlie Christian had, uh, ja, die, die had zich uh, daar toch een klein beetje op voorbereid. En uh, gaf er vervolgens een complete eigen wending aan met uh, twintig uh, uh, verschillende akkoorden. Ze hebben veertig minuten lang dat nummer gespeeld. En Benny Goodman was overtuigd, Charlie Christian was een goede aanvulling voor de band. En Charlie Christian ging vanaf een kleine band waarin hij 2,5 dollar per, uh, per week, per nacht verdiende dan 150 dollar per week... Uh, door bij Benny Goodman te gaan spelen. In 1940 ging Benny Goodman reorganiseren... en was zo uh, tevreden met Charlie Christian... dat hij hem in zijn band heeft gehouden. En uh, vervolgens ging Benny Goodman natuurlijk verder... met onder andere Count Basie, Duke Ellington... Woody Williams. En zo heeft uh, Charlie Christian nog lange tijd... bij uh, Benny Goodman gespeeld. Het is nu tijd voor een familie-drieluikje. Een dochter, een vader. En dat moet het. En we beginnen met Amanda Brekker van de CD Blossom. Het nummer Long Ago and Far Away. Long Ago a young man sits and plays his way. under oh. a tree U denkt, het nummer komt me bekend voor, het is van James Taylor. En dan nu tijd voor de moeder. De moeder heeft in mei 2013 ook weer een nieuwe CD uitgebracht: Helene Elias. De CD heet I Thought About You. Het is een tribute to Chet Baker en het nummer is Girl Talk, het bekende nummer van Neil Hefty en Bobby Troop. Bye. Sweet. Gehoord, we hebben de moeder gehoord en dan is nu tijd voor de vader, Randy Brecker, met het nummer Crimea River van de CD. De Jazz Ballad Songboek, een CD uit 2011. We luisterden naar Yuval Cohen met Song Without Words. En dat komt. Uh, dat is de albumtitel. En het uh, nummer wat we draaiden heet Nature Song. Yuval Cohen is uh, onder andere de broer van Avisha Cohen. Uh, en ze hebben samen ook een, uh, een familieband uh, gehad, de drie Cohen Brothers. En ze komen natuurlijk uit Israël. En ze zijn. Uh, ja, moderne jazzartiesten. En. Uh, uh, zijn, het, en zijn ook. Uh, worden steeds beroemder, want ze timmeren steeds harder aan de weg. Ik heb zelf Avisha Cohen dit jaar op noord Jazz gezien... en Yuval Cohen uh, nog niet. Uh, maar die is zeker ook de moeite waard om te gaan bekijken. volgende wat ik ga draaien is het uh, Kelly Jefferson Quartet. Uh, ook een relatief onbekende band. Ze komen uit Canada. Uh, ze hebben in 2010 een album gemaakt dat heet Next Exit. Uh, het nummer wat ik ga draaien heet Unconditional. En u gaat horen op uh, het sax Kelly Jefferson... David Brett, uh, Mark Rogers op bas, uh, Mark McLean op drums en Emily Clare Barlow uh, zingt. Uh, het album komt uh, zoals gezegd uit, uh, uit Canada. Het nummer Dance van de cd Crimson Wing. Dat is eigenlijk de muziek die bij een film geschreven is over flamingo's. Het is gecomponeerd door Jason Swinko. En ja, u heeft het zeker wel gehoord. Vijf kwarts maat, castanjet Echt prachtige, prachtige muziek. En dan is het nu tijd voor iets heel anders. Ik heb een verhaaltje voor u meegenomen als inleiding op het volgende nummer. En dat gaat als volgt. Een meisje dat erg van de natuur houdt... loopt iedere dag door het Vondelpark naar haar school. Op een dag ziet ze een kikker bij de vijver zitten. Ze besluit even te gaan kijken. Knap meisje, kijk naar mij knap meisje. Mag ik je een gunst vragen? Hoort ze de kikker opeens tegen zich zeggen. Geef mij alsjeblieft een kus. Want als je mij kust, dan zal ik veranderen in een vreselijk goede jazzmuzikus. Ik speelde regelmatig op het North sea Jazz Festival... en maakte vijf platen bij het beroemde label Blue Note. De kikker kan niet stoppen met het opnoemen van de indrukwekkende muzikale feiten... die hij op zijn naam heeft staan. Het meisje denkt een hele tijd na. Uiteindelijk pakt ze de kikker en stopt hem in haar schootas. Wat doe je nou? Kwaakt de kikker angstig vanuit de donkere tas. Luister dan toch, je kunt me echt vertrouwen. Je moet me nu eerst kussen. Ik wacht er al meer dan een jaar op. Weet je hoeveel reigers er wonen in het Vondelpark? Weet je hoe vreselijk het gevaarlijk daar is om kikker te zijn? Ja, dat weet ik allemaal. Ik kom hier iedere dag, zegt het meisje glimlachend. Maar voorlopig denk ik er niet aan om jou te kussen... Ik houd niet van jazz. Ik ben gek op rapmuziek. Trouwens, waar denk je dat ik meer aan kan verdienen? Aan een beroemde jazzmuzikant of aan een pratende kikker? En dit verhaal als inleiding op een nummertje van Blender. Een combinatie van jazz en rap, echte jazzmannen. Ja, aangenaam. Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan. Dat is blender, de blender met BL3. Het bas van trio en de rapper Fiet. Een vraag of een beet of een echte les. Hoe maak je echte jazzmannen naar nou, die echte jazz? Nou, het is een geheim, maar dat kan je wel verklappen. Dat beginnen met een letter. Grijf een lekker laten klappen. Al nou, een buik onder de basis voor de bas kan zijn. Hij hoort het en denkt dit de bas die lijn. Dus even zonder lijm, check hoe dat kan zijn. Oké, okay, we hebben red en bas, het is een mooi geheel. De drummen kijkt al, check het als ik ook meespel. Hij wacht zijn drumstokken op en ja, je voelt het al. Drummen, bas, vallen samen, Mattie die groove al. Go! Voel die groove dan. Voel die groove dan. Maak je move dan. Oké, okay, we hebben nu al twee van de bl 3 Eerst drum, toen bas, dus na de melodie. Want een beetje melodie maakt de muziek compleet. Met drum plus bas, plus bas die het weet.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 Ja, aangenaam. Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan. Dat is blended, de pen, en L BLT. Het was van die en de the rapid SP. Ja, blender is je naam. Ja, aangenaam. Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan. Dat is blended. De pen, en L BLT. Het was van die en de rapper SP. Yo, het gaat die maar voor de lekker met je hoofdletters. Want het is een afkorting en een hoofdvetter. Dus druk op shift of pak een dikke stift. En haal die naam hoog, want we zitten in de lift. Zolang je drummen groei, shaggy shuffelant ja, zijn. Kan ik er wat van Rollen met een dubbele rij, op een koers die ze wassen want die trillen zo laag. De beat zo lekker live dat ze killen vandaag van daar. die piano of een onder step. Als ik die microfoon bevochtig met een spuw onder rap Hoor je blender op je zender is ze vallen of Dikke jazz, wil je ass, houd je boven maar Want je moet die doos klikken als de kakken met dolf. Lekker vet op de trek, als een kat op de worst. Kijk, de willen wees ons, ze krijgen les van me. Zo mag je echte jazz mannen, echte jazz mannen, echte jazz mannen. Echte jazz mannen, echte jazz mannen Oh yeah Echte jazz mannen, echte jazz mannen Echte jazz mannen Blender is de naam, ja, aangenaam Kom maar checken waarom letters in de naam Volstaan, dat doet Blender, we bennen met BL3 het was de Lied trio en de rapper Def P. Jo. Blender is de naam, ja. Aangenaam. Kom maar checken waar de letters in de naam voor Dat is blender dat is de pen, dat Het was de trio en de rapper Def P. Dit was Blender met het nummer. Hoe maken echte jazzman er nou echte jazzmuziek? Ja, dit is iets heel typisch natuurlijk. Jazz en rap past het bij elkaar. Sommige mensen denken daar heel verschillend over. De blender bestaat natuurlijk uit Bas van Liertrio en die ene rapper, Def P. Het is natuurlijk altijd leuk om de grenzen een beetje op te zoeken... om een beetje variatie te hebben. We gaan nu um, weer terug naar Lester Young. Die hebben we al eerder al gehoord. En nu heb ik een nummer uh, samen met het Count Basie Orchestra... uit de periode 1936-1940. En dat nummer wat we gaan draaien heet Topsy. U luistert naar Sten Kenton en zijn orkest uh, live... ...at the Brigham Young University uit 1971. Een album uit de nadagen van Sten Kenton. En het nummer wat, uh, wat u hoort is Henks Opener. Um, we hebben Een uh, aantal weken geleden hebben we een thema gedaan over big bands... ...en daar had ik nog een paar nummers van, uh, van liggen... ...waar ik toen niet aan toe ben gekomen. Dus daar vandaan deze keer wat extra aandacht voor big bands nog... We zijn weer bijna toegekomen aan het, uh, aan het laatste nummer voor vandaag. En uh, rest mij nog even voordat ik het woord aan Auko overgeef... te zeggen dat ik over twee weken terug ben met een uh, thema-uitzending uh, over de piano in de jazz. En het laatste nummer voor vandaag uh, geef ik graag het woord over aan Auko. Het laatste nummer wat we hebben voor jullie... dat is van Georgie Fame van een fenomenale cd. Poet in New York, cd uit 2000. Het nummer It Could Happen To You uit de American Songbook. Hide your heart from sight Lock away your dreams at night It could happen to you Don't count stars or you might stumble Chet Baker dropped a sigh And down I tumble Better keep an eye on spring Run when church bells ring Could be there ringing for you All I ever did Was wonder how your arms might be And it happened to me You can't be too careful with the moon and the stars above You can't be too far from love, and I just thought that I heard you sigh, just thought that was all I see With your lips close to mine a thousand dreams of thoughts run through my mind Winding high high in the sky There's nothing you can rely on, Keeman. I'm coming. Spring. Coming round once more. What do you think the bells are for? Ding, dong, ding. If I were a bell, I'd be ringing. Definitely swinging. All I ever did was wonder how your arms might be. And it keeps on happening. Love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 And if you've ever been held down before I know you refuse to be held down anymore Don't you nothing, nothing. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Joron Tjepkema met het NOS-journaal. De staat gaat het pakket Amerikaanse rommelhypotheken van de ING binnen een jaar van de hand doen. Minister Dijsselbloem rekent op een winst van zo'n 400 miljoen euro. Dat hebben het ministerie van Financiën.